Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Omroep BNN-Vara gaat met honderden oud-medewerkers van DWDD praten. Voor het weekend bleek het onderzoek van de Volkskrant dat presentator Matthijs van Nieuwkerk woede uitbarstingen had op de redactie van de talkshow en collega's vernederde... De Omroep zegt rond de 20 mensen gebeld te hebben, maar belooft meer in Nieuwsuur. We gaan de mensen uh, benaderen. Uh, we hebben ook afgesproken dat die mensen een bericht van ons krijgen, dat we die uitnodigen, dat we het gesprek aangaan. Presentator Matthijs van Nieuwkerk heeft zijn werk bij de Omroep opgezegd, omdat ze zijn spijtwoord niet oprecht vonden. De NPO laat een onderzoek doen naar hoe het was om te werken voor De Wereld Draait Door. Het kabinet gaat scholen, culturele instellingen en verenigingen helpen met het betalen van hun energierekening. Het heeft minister de Kaag van Financiën vandaag bekendgemaakt. We denken allemaal aan het zwembad of de kunstinstelling, het museum... die lijden ook onder de torenhoge kosten van hun energierekening. En daar heeft het kabinet een stap in gezet. En dat komt neer op 1,6 miljard. In Amerika zijn twee mannen uit Estland opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met een grote oplichtingszaak met cryptomunten. De twee beweerden dat ze tegen betaling crypto konden maken... maar er bleek niks van waar... Ook overtuigden ze hun slachtoffers om te investeren in een niet-bestaand bedrijf. Honderdduizenden mensen zijn op die manier opgelicht. En zo klonk het vanavond op de Oranje Rotonde in Apeldoorn. Het was feest na een spannend begin voor Oranje op het veelbesproken WK in Qatar. Ze wonnen van Senegal met 2-0. Maar het ging niet vanzelf, zagen deze fans op de tribune. De moeilijke wedstrijd, maar uiteindelijk met het rechte winnaar. Nou, tot de goal viel het, uh, viel het wel tegen, zeg maar. Uh, was het heel spannend. Heel spannend, ja. weinig afgedwongen, maar twee kansen. Briljant in, in de binnen. pocket. De sfeer was prima. Ja. Hartstikke leuk. Ook, Ook van de tegenstanders, ja. moet ik toegeven. Pas in de 84ste minuut maakte Cody Gagbo de eerste goal in het stroevenpotje, met zijn hoofd. Uh, dat is lekker om, uh, om even te koppen dan. Staat er nu 2-0, is dan die stroevenwedstrijd vergeten? Nee, ik denk dat we het goed moeten analyseren en uh, ja, gewoon uh, kijken wat beter moet in de volgende wedstrijden. De volgende WK-wedstrijd voor Oranje is vrijdag tegen Ecuador. Het weer nog, over het hele land trekt regen over, ook in Groningen. Komt uiteindelijk een bui aan, vannacht koelt het af tot 4 graden. Morgen grijs, in de middag wat regen en dan 7 graden. De Play It Loud, concertagenda. Ja, welkom terug bij het tweede uur van Play It Loud... waar ik nog uh, heel heerlijke, passende, herfstgerelateerde do-metal ga laten horen... die ons taferelen brengt van bossen, meren en bergen wanneer de herfst begint. Met bladeren die bruin worden en de frisse herfstwind. We hoorden de herfstregen vallen op ons dak met uuropener Lake of Tears en het nummer so Fell Autumn Rain van het album Forever Autumn uit 1999, wat geheel toepasselijk volledig over dit seizoen gaat. So Fell Autumn Rain is de albumopener en zet met zijn cello-opening meteen de toon voor het album. Het is mooi, maar somber. Maar een nummer zelf heeft een bepaald tempo. Het is weer een viering van de hersregens die verder gaat dan de titeltrack Forever Autumn doet. Wat betreft het beschrijven van het genezende effect op de zanger. Hij vertelt hierin hoe hij probeerde het juiste pad te bewandelen, maar door de zon dwaalde hij af en viel hij neerslachtig opzij. Waarna de regen zijn pijn en zonden wegspoelde om hem weer op te tillen. Dat veel goed qua metal uit het hoge noorden komt, weten we natuurlijk al lang en daarin is To Die For geen uitzondering. De Gothic metal band uit Kauvola, gelegen in het zuidoosten van Finland, was ooit begonnen als de hardrockband Mary Ann bij hun oprichting in 1993, maar veranderde hun naam en stijl in 1999. Het vierde album, toepasselijk getiteld uh, 4, dan in Romeinse cijfers uiteraard, verscheen in 2004 en bevat het nummer Autumn Forever, die ik nu ga draaien voor jullie. Same. To Dive voor met Autumn Forever... draaide ik het Amerikaanse black metal... solo-project van multi-instrumentalist... Austin Lunn... Genaamd, genaamd Panopticon, met Into the Northwoods. En dit nummer vinden we terug op zijn zevende album... Autumn Eternal... uitgebracht in 2015... Ultimate Eternal is het laatste album in de trilogie waarbij Kentucky uit 2012 en Roads to the North uit 2014 beide solide outputs zijn. Het intronummer Tamarack Gold Returns is meestal alleen akoestische gitaren en banjos met een soort Americana en bluegrass geluid dat een hoofdbestanddeel van Panopticons geluid is geworden. Wat overgaat naar het eerste nummer Into the Northwoods, dus, waarvan vermoed wordt dat het, het een titel een knipoog is naar het volgende. Album, het vorige album, sorry, *Roads to the North. Andy Lunn vertegenwoordigt verhuizend van Kentucky naar Minnesota. Het nummer komt met donderende drums met de oorschalpen binnenrollen. Een muur van geluid wordt gelijk op de luisteraar afgevuurd... maar ook weet men hier door de toevoeging van de strijkers... nog een melancholische touch te geven aan de verder best rauw gebrachte black metal. Dan gaan we door naar de volgende band. En voordat Marcus Stock, ook bekend als Swadorf... de nieuwe kapitein van het dode schip zou worden in The Vision Bleak... was hij verantwoordelijk voor het maken van een aantal prachtige... donkere volk gebaseerde metal in Imperium. Aangezien hij pas 19 jaar was toen dit album werd uitgebracht... is het een waarbewijs van zijn visie en compositietalent. Terwijl het akoestische vervolgalbum Where at Night, The Woods... Grouse Place uit 1999 de luisteraar zou meenemen naar het rijk van Duitse bossen en sprookjes versmeld Songs of Moors en Misty Fields, een metalen kletter met fluit, keyboards en cello om een voelbare sfeer te creëren van het koude maar mooie verleden met een meer metalen inslag er zijn elementen van gothic metal in het geluid samen met folk en epische orkestra orkestrale stukken het nummer The Blue Mists of Night, wat ik zo van dit album ga draaien, begint ongebruikelijk behoorlijk zwaar. Totdat de piano de boel weer verzacht. De eerste paar regels van de tekst ademen ontroering, melancholie, wanhoop, alles in één. Hoewel er normaliter met deze muziek aandacht wordt besteed aan de teksten, laten we ons met Imperium meeslepen door de muziek. Hoe dan ook, het nummer beschrijft hoe de nacht van onze gevoelens beïnvloedt en het escaleert. Uitgedraaid, play it loud, draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Stanford. Nou, Imperium met de Blue Mists of Night hoorden we de Zweedse death metal band Dark Tranquility met With the Flaming Shades of the Fall. Die we terugvinden op hun EP Of Chaos and Eternal Night uit 1995. Samen met In Flames en At The Gates worden ze gezien als een van de pioniers van de Gothenburg metal scene. Met With the Flaming Shades of Fall vertraagt het een tandje vergeleken met de rest van de EP en bevat het langzamere, maar nog steeds erg technische en pakkende riffs. Dit nummer gaat over het seizoen de herfst... en beschrijft zijn grootsheid en onderliggende duisternis. Stanne haalt wat gefluisterde zang tevoorschijn... wanneer hij de maanden september, oktober en november zingt... en over het hele seizoen in het algemeen. Als er één band een herfstgevoel naar boven brengt met hun muziek... dan is het wel Opeth dat uit Zweden komt... en progressieve metal maakt met toegevoegde elementen van akoestische gitaar... Invloeden van jazz, blues, progressieve rock met grunts afgewisseld. Het vijfde album van de band, getiteld Blackwater Park, wordt gezien als een van de beste albums... dankzij de productie van Steven Wilson van onder andere Porcupine Tree. Dit album ademt herfst qua atmosfeer en ook de albumcover straalt de somberheid uit van dit seizoen. Hoewel de twee eerdere releases van Opeth: My Arms, Your Hearse en Still Life conceptalbums zijn, vertelt Blackwater Park uit 2001 geen duidelijk verhaal. Als zodanig zijn sommige dubbelzinnige teksten van het album moeilijk definitief te interpreteren. Er is geen consensus over waar de Drapery Falls over gaat, maar het kan gaan over depressie, verlies of zelfs schuld door moord. Michael Ekerveld zei hierover. Ik heb altijd de neiging om over de dood te schrijven. Want dat is mijn favoriete onderwerp. En het is zo breed. Je kunt er zoveel verschillende dingen over schrijven. Deze keer zijn er enkele nummers die over het onderwerp gaan. Maar ook dingen die nogal vreemd zijn. Zoals deze. op het 11 minuten durende The Drapery Falls van Opeth... draaide ik de schitterende ballet Song of Autumn... van het eveneens Zweedse Within the Fall. Afkomstig van een enige langspeler, Where Sorrow Grows, uit 2015. De Death Doom Metal Band werd in Stockholm opgericht in 2010... en brachten na hun debuut nog twee EP's uit... getiteld Beyond the Gate, dat in 2017 verscheen... en hun meest recente release, Navigator, dat dit jaar nog verscheen. Voordat mijn tijd erop zit vanavond... heb ik nog één plaat voor jullie klaarstaan... van de Duitse gothic doom metal band Lacrimas Profundere van het debuutalbum And The Wings Us uit 1995. Lacrimas profundere betekent tranen vergieten in het Latijn. Ik weet niet of mijn uitspraak goed was, maar hun stilistische esthetiek is in de loop van de tijd veranderd. Oorspronkelijk begonnen als een death doom gewortelde gothic metal band, hebben ze hun stijl vereenvoudigd tot een meer mainstream gothic stijl. Of gothic rock stijl. Met de latere albums. Met het acht minuut durende autumn morning ga ik er vanavond uit. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van de muziek. En ik bedank jullie uiteraard weer voor het luisteren. De komende twee weken voor mijn vakantie staan volledig, zoals eerder gezegd... in het teken van de metal covers. Dus dan draai ik allemaal covermuziek uh, gemaakt door de metal artiesten. Dus dat de eerste week nogmaals, 70 jaren en 60 jaren popmuziek gekoverd in een nieuw jasje dus. En de tweede week, de laatste week voordat ik op vakantie ga... Uh, staan de metal klassiekers centraal gekofferd door de metal bands. Dus een soort van eerbetoon aan de vroegere metal bands. Die uh, wordt een interessante avond of avonden, zeg maar. En dan heb ik nog even een laatste nieuwtje voor het nieuwe jaar. En dan ben ik er pas weer. Um, in januari ga ik beginnen met de geschiedenis van de heavy metal... En dat zal ik zo'n beetje twintig uitzendingen lang gaan doen. Dat betekent dus dat ik elk genre of elk metal genre uh, helemaal uit ga uh, lichten. Met daarbij natuurlijk de nodige informatie. Maar ook de grootste namen op dat gebied. Dus denk aan bijvoorbeeld de gothic metal, de death metal, de black metal. Maar sowieso begin ik bij het begin hoe metal is ontstaan. Dus dan ga ik uh, ja, wat oudere muziek draaien. De eerste uitzending om even een tip van de sluier op te lichten. Maar in ieder geval dat kunnen jullie dus verwachten in het nieuwe jaar. Nou dat was het dus nogmaals voor mij voor vanavond. Ik hoop dat jullie uh, genoten hebben van deze uitzending. Met de lekkere lange doemplaten. En ik wens jullie nog een hele goede nacht, rust toe. En hopelijk tot volgende week. Dan ben ik er weer. Uiteraard, dezelfde tijd, dezelfde zender. ZFM Zandvoort, natuurlijk.